Ook de 16-jarige jongen die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Savannah uit Bunschoten blijft nog zeker twee weken vastzitten. Dat heeft de rechter besloten. De voormalige directeur van de FBI, James Comey, begint rond deze tijd aan zijn getuigenis voor de Amerikaanse Senaat. Hij legt een verklaring af en beantwoordt vragen over zijn contacten met president Trump die hem vorige maand ontsloeg. De inhoud van zijn verklaring is al bekend. Comey zegt onder meer dat Trump hem kort na zijn aantreden vroeg om trouw en loyaliteit. Ook wilde Trump dat hij het onderzoek naar contacten van veiligheidsadviseur Flynn met Rusland zou staken. VVD, CDA, D66 en GroenLinks praten vanavond verder met informateur Cenk Quillink over de vorming van een nieuw kabinet. Vanmorgen werd er ook al gepraat. VVD-leider Rutte benadrukt dat het informele gesprekken zijn en geen onderhandelingen. De eerste formatiepoging tussen de vier partijen liep stuk op het onderwerp migratie. PostNL moet waarschijnlijk tientallen brievenbussen terugplaatsen. Bij wet is een afstand vastgelegd waarbinnen iedereen in Nederland vanuit zijn woonhuis een brievenbus moet kunnen vinden. En PostNL heeft die norm te ruim genomen. Een verwarde man die op nieuwjaarsdag probeerde Villa Eikenhorst in Wassenaar binnen te dringen, wilde koning Willem-Alexander om de hand van prinses Amalia vragen. Hij meende dat hij met haar de wereld moest redden. Dat heeft hij verklaard in de rechtbank. Het OM eist dat hij behandeld wordt in een psychiatrische kliniek. Het weer dan nog, het is droog en soms zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond kans op forse buien met onweer, hagel en windstoten. Morgen trekken die buien weer weg en wordt het een graad of 20. Dit was. Het ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad is de avondspits begonnen. De meeste vertragingen is er alweer op de A2 vanaf Amsterdam via Utrecht naar Den Bosch. Allereerst tussen abkoude en breukelen. 5 kilometer, daar staat een kapotte vrachtauto. Een stukje verderop tussen Vianen en Eveningen, 3 kilometer na een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Een hele goedemiddag, luisteraars. Het is donderdagmiddag 8 juni, 4 uur. Dus tijd voor Muziek Boulevard Live. Oftewel, Hans met Ronald in de Middag. ZFM is te beluisteren via Quentie 106.9 en Ziggo Kanaal 40. Maar u kan ook een kijkje nemen in onze studio via internet. www.zfm-live.nl En wat kan u verwachten? In ieder geval het weer voor het komend weekend om half zes... Ja, en de kolom van Mandy Schorel, die bestaat niet meer. Dat is heel jammer. Dus die vervalt. En de spreuk van vandaag is... De geest zoekt, maar het is het hart dat het vindt. Nou is het een mooie. En we starten heel toepasselijk vandaag... met de kalm na de storm. Oftewel, calm after the storm. Mijn naam is Hans Wassenaar. Heel veel luisterplezier. Maar dat slaat ook wel echt op de storm he, die geweest is, hè? Zo, die was het echt... Is, uh, het is wel even hechtig ja, geweest, hè? Ja, ja, ja. ja. Zo, zo. Ja, ja. Zo, hele tuinhuisjes zijn er in Zandvoort omgeblazen, hè? He? Het is ook wat, hè? Het he? is toch wat, hè? Allemaal huintuisjes. Ja, ja, ja. ja, Je ja, ja, ja, kan er niks aan doen, hè? Aan um, oh, de storm bedoel ik. Nee, dat is zo. Ja. Maar het is wel leuk als het rustig is na de storm. Toch? Ja, maar dat is altijd zo, he. Dat zijn van die clichés, Hans. Oh, Sorry. Naar regen komt zonneschijn. Ja, dat is waar. Dat is wel mazzel. Heb je nog er nog dan meer? Stonden we stonden met z'n allen tot een nek in het water. <laughs> heb je er nog meer of niet? Nee, maar nou, nee, nee, ja, je nee, hebt nee. al van die leuke wijsheden. Ik een leuke wijsheid. En ja, ja, tegeltjes, dinges, weet je wel? Ja, nee, maar die heb ik alleen op vrijdag. Oh, alleen op vrijdag. Ja, als er is. Nee, ja. Ja. ja, dat begrijp ik. Nou, lees eens wat voor. Ja. Nee, nog niet. Wat, nee, nog nee, niet. Nee, we gaan even lekker een, li een liedje van jou. Uh... liedje van mij. Een ja. liedje van ons. Nou, nou ja, uit. Ik bedoel hè, Hans. Dat nee, nee, nee, toch, hè? Dat we, nee, dat weet ik. Dat is oké. Okay. Nee, uh, nee, nee, ja, nee, anders ga je zijn broer op vakantie Nee hoor, ik ga goed op vakantie. Ja, nee, precies. Nee, nee. En, maar, maar er is wel een leuk leuke evenement voor jou, denk ik. Uh, ja, op woensdag 14 juni, en dat is aankomende woensdag, is het buitenspeeldag. Jee! Nou, dan mag je buitenspelen. Ja, ja nou. nou. Pluspunt organiseert allerlei leuke kinderactiviteiten, zoals Panna Knockout, estafettes, Sminken, Hinkelen, Hula Hoepen. En dat vind ik een heel raar woord. Springtouwen, dat heet in touwspringen. Maar goed, dat zal wel hetzelfde zijn. Touwtje trekken, twister, trefbal, springkussen enzovoort. En zaklopen. Au. Ja, en nog veel meer. Ja. <laughs> ja. Alle kinderen zijn die middag van harte uitgenodigd... om te komen spelen op het parkeerplaats... voor de deur bij Pluspunt. Vleemingstraat 55. En de tijdstip is van 1 tot 4. Wie mee wil helpen met de organisatie... kan zich aanmelden bij Renswit... Via R.wit plus.zandvoort.nl of bel even met 3716 8976. Kijk. Zomer of winter. Altijd weer zie He left me on my state at home Blazing on a sunny yeah. Yeah. Yeah. afternoon yeah. And I okay. can't sail okay. my yacht He's taken everything I got All I've got's this sunny afternoon Klein kijkje achter de schermen. Niet bedoeld, maar. Oh, zo interessant. Of niet. Ja, toch? Best wel Ja. Ik vond hem trouwens wel leuk hoor. Want het is inderdaad wat ik zei, want dat zullen ze wel gehoord hebben. Je hebt Amsterdamse uitjes, ja. maar je hebt ook zomeruitjes. Ja. En dat is bij Ook Samen. Vervelen in de zomer hoeft niet, want ook in de zomermaanden gaat Ook Samen het gezelligste huidkamerproject voor senioren van Zandvoort. Namelijk gewoon door. Er zijn daar zelfs diverse leuke uitjes en extra activiteiten gepland. Zoals zomerbingo, jeu een terrasje doen op het strand, wandeling door Oud-Zandvoort, mits het kolp en nog veel meer. Op www.ookzandvoort.nl vindt u meer informatie en omschrijving van alle uitstapjes. Aanmelden kan bij de balie van Pluspunt, Vlemingstraat 55. Meer informatie via 023 5740 330 of mail naar Jolanda. at pluspuntzandvoort.nl. Nou, dat is een goede initiatieven zeg. Hartstikke goed. Ja, vind ik wel. Um, had je nog meer miljoen? Nee, dat was het. Ben jij, je ja, ja. kort van stof ben jij. Ja, ja, sorry hoor. Je hebt glas op de grond gegooid, Hans. Ja. En het is in scherfjes. Ja. En je zegt, sorry, is het dan weer heel? Nee. Nee. Zegt, nutteloos. Sorry. <laughs> Nee, nee dat zijn wij al. Dus uh, we nemen gewoon beter, dus ja, ja. niet meer van de hero. Ook in Zandvoort wonen we steeds langer zelfstandig. Hoe kunnen we dat samen nu zo goed mogelijk doen? Waar loopt men tegenaan? Wat kunnen we zelf kunnen oplossen? Kunnen we elkaar versterken? Wat is er allemaal in Zandvoort en wat wordt er nog gemist? Waar heeft u behoefte aan en wie zijn er allemaal om u hierbij te ondersteunen? Aan de hand van een speciaal gemaakte leuke bingo gaan we hierover samen in gesprek. Er is een ruime keuze uit leuke praktische prijzen die zeer bruikbaar zijn in het zelfstandig wonen. Wethouder Gert Bluis, Gert-Jan Bluis, zal de bingo presenteren. Verschillende organisaties doen mee. Aanmelden is fijn bij pluspunt 023 5740 330. En het is vrijdag 23 juni van 10 tot 12 in de blauwe tram. Als je tegen dingen aan begint te lopen, Hans, dan woon je niet lang zelfstandig meer. Nee, dat is waar. Nee, het niet. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. It's not what I want. sure they're telling us lies Joe, oh, please tell us it ain't so They told us that our hero Has played his trump card He doesn't know how to go on We're clinging to his charm And determined smile But the good old days are gone Baby, fall in George Daltrey, Ja. Van de hoe? Ja, ja, ik was in de war. Ik dacht dat het een ander was. Geestelijk? Ja, ook. Of lichamelijk? Albei. Al nou, nee, zo, zo, ja, zo enig nee. ben jij niet dat jij lichamelijk in de war kan. Oh zijn. nee? Nou, pas maar op. Laat het zien dan. Kom, iedereen kijkt mee op internet. Nee, Kom. doe ik niet. Nee, nee, nee. Nee, tafel. Doe, nee, doe ik niet voor iedereen. <laughs> uh, er is ook weer een, een digitaal spreekuur, spreekuur. En het is een open inloop, staat erachter. Iedere eerste dinsdag van de maand. Voor al uw digitale vragen over laptops, tablets of smartphones, vrijwilligers zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. En zoals ik vermeld had, iedere eerste dinsdag van de maand. Meer cursussen en workshop-informatie of aanmelden: www.plus.sandvoort.nl of 023-5740330 en ten naam van Hella Wanders. Het nou, blijft een actief clubje, yes? ja, ja, ja, ja, oh, ja, dat is zo. Dus niet, dat blijven we ook vermelden. Ja. heb je niet in je hoofd erop, hè? Nee, hebben nee. we niet. Nee, heb je niet.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 zit ik even naar Hans' een glimmende bolletje te kijken. Ja. zit er een hele grote rare plek op. Ja. Bob, koppie stoten he, heet dat, hè? He? En dat krijg je als je geen haren hebt, dan ben je er zo doorheen. Ja, ja, ja nou, daar weet ik alles van. Maar. Oh ja, ja. Maar waar heb je je aan gestoten dan? Uh, nou, dat was weer de zolder bij mijn treintafel. Dus, het zal weer dus, niet zo zijn. Dus dat is niet de eerste keer? Uh, dat is niet de eerste keer, nee. <laughs> het en was ik, de zoveelste keer. Uh, ja, en ook niet de laatste keer ben ik bang. Uh, ja, zo ben je ik Je kent dan. dat verhaal van die ezel? Nee. Van die in het algemeen en zo. Oh ja, geloof het wel. Voor de nou, tweede keer zo. hij... klopt dat ook niet hoor. Die, nee. die stoot zich ook gewoon 84 keer. Ja. Als jij. Ja, dank Nou, lees maar wat voor ons. Nee, dat heb ik niet. Heb je niet? Nee, dat doe ik lekker niet. Wat ben je nou van een presentator, ja. joh? <laughs> nou, we hebben weer... Uh, we hebben toch wel, ik heb toch wel wat hoor. Want ja. het is, dat is wel leuk. In Zandvoort is natuurlijk altijd een hoop te doen... En er is nu weer de Theo Hilberts vismaaltijd, komt er weer aan. Oh, leuk. Ja, Erwin Hilbers, de organisator van na zijn vader vernoemde... Theo Hilberts vismaaltijd... meldt dat er nog enkele kaarten voor dit evenement beschikbaar zijn. We zijn nog niet helemaal uitverkocht. Er zijn nog kaarten bij de VVV Zand voor te koop, zegt hij. Vrijdag 9 juni staat de Theo Hilbert vismaaltijd... op het Gasthuisplein weer op de agenda. Volgens organisatie, organisator Erwin Hilbers... gaat het weer een gezellige avond worden... Hij organiseert in samenwerking met Kroonvis de vismaaltijd in nagedachtenis van zijn vader Theo Hilbers. Die, toen hij directeur van het VVV was, met deze folklorische gezamenlijke maaltijd gestart is. Leuk hoor. Leuk, dat is hartstikke ja, leuk, ja, leuk ja, denk ja, ik. Leuk, ja. en, en de prijs is eigenlijk ook niet echt duur, want het is 14 euro per persoon. Nee. En er zijn ja. te koop de kaarten bij VVV Zandvoort in de Bakkerstraat. Ik zou zeggen doen. Ja? Heb je er was geweest? Nee, ik heb ervan gehoord. Ja? ja nee. Ik denk dat het erg lekker is. De vis is altijd lekker. Nou, dat denk ik niet helemaal met je eens. Dat kan, maar het is wel zo. Oké. Okay. Yes. Ironisch, hè? Ja, yeah. yeah. dat is het wel, ja. An old man turned 98. You're on the lottery. And I'd die the next day. It's a black fly in your Chardonnay.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 I really do think. De, de, de reeks veranderingen op Secwizandvoort is pas het begin, zegt Bernard van Oranje. Verbeterde faciliteiten, nieuwe asfalt, uitgebreide raceprogramma's en meer zakelijke mogelijkheden. Bernard van Oranje is trots op de stappen die in een jaar tijd zijn gezet. Maar daar blijft het niet bij. Verwachte nieuwe ontwikkelingen zijn... Even kijken, dan moet ik even goed lezen. Van Oranje werd iets meer dan een jaar geleden mede-eigenaar van Secwizandvoort. En nam vorig jaar de tijd om kansen in kaart te brengen. De veranderingen op het Noord-Holland circuit waren tijdens de Jumbo-race dagen Drive bij Max Verstappen voor het eerst goed merkbaar. Een nieuwe huisstijl, nieuw asfalt en een nieuw restaurant Bernie's Bar and Kitchen waren de meest zichtbare vernieuwingen. Maar ook achter de scherm is er hard gewerkt aan het doorvoeren van verbeteringen. Voor nieuwe catering, een contact van Heineken, twee beleveringsruimtes voor het biermerk en Red Bull. Tot een verbetering in de invulling van evenementen en een gevarieerd raceprogramma. Dus er zit een beetje weer stijging in, in het circuit. Misschien, je weet het nooit, hè? Nee, dat weet je niet, maar uh, ze waren er toen bezig met een, uh, met een onderzoekje. Ik weet niet wat eruit gekomen is. Oh, oh. Volgens mij, nog even kijken of de, of het de aannames was. klopten. Ja, ja, Maar, oh, uh, een uh, niet. maar de, het zou leuk zijn als natuurlijk die, die Formule 1 weer zou komen, maar. Ik weet niet, volgens mij moet er heel veel gebeuren, moet er nog heel veel geïnvesteerd worden. Ja, dat Maar denk goed, ik uh, dat, dat Max Verstappen zijn nieuwe, het, de, het ronde record pakte, ja. dat was te danken aan het feit dat er nieuw asfalt lag. Ja, ja. Want anders dan had hij waarschijnlijk zo hard op en neer gebonst... dat hij ergens over een heuvel was Het <laughs> <Ja>, was <elkaar. laughs> ja. ja. Dus, ja. ja. Maar uh, nee, hij doet, het ja. goed. Hij ziet doet er goed, goed in. Goed. Ja, er ja. wordt heel veel over het circuit. Dus nou, prima. Goed zo. Goede bal. Ja. ja. Goed verzand in de omgeving. Precies. Ik kwam met, met hem op aan, Hans. Ja, ja, ja. Nee, die mag ik niet op ja, de radio. Hoor, jij wel. Nee, die mag ik ah, op de radio niet kom, vertellen. Kom, kom, nee, kom, kom. Nee, ik zag hem op Facebook, nee. maar dat doe ik niet. Ja, nee. Moet ik hem vertellen, dan zei Nee, ik nee. doe jij je ook niet. Doe ik dat ook niet? Nee, doen we hem niet. Het gaat gewoon over poesjes. Ja, ja, dat is goed. Ja. <laughs> nee, nee, nee. En je wordt er nerveus van, dan? Ja, ik word er helemaal nerveus ah. van. Nee, dat doen we hem niet. Voor degene die hem horen wil, uh, even bellen naar de studio en dan vertel ik hem. Ja, dan wel. Maar uh, ik heb wel een leuk stukje. Hoort, zegt het voort. Op vrijdag 16 juni om 12 uur wordt het vernieuwde stationplein geopend. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Het Stationsplein heeft een groen karakter gekregen met ruimte voor ontmoeting en verblijf. Het is zo ingericht dat bezoekers makkelijk hun weg kunnen vinden naar de boulevard en het strand en het centrum. Het recreatiepark Centerparks en het circuit Zandvoort. Om de identiteit van Zandvoort zichtbaar te maken zijn erbij de Koper Pazarel historische foto's over Zandvoort geplaatst. Deze zomer komt er nog een waterkunstmerk in de vorm van een zandkasteel voor de ingang van het station. Het vernieuwde stationsplein is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Noord-Holland. De gemeente Zandvoort is erg trots op het eindresultaat van het vernieuwde stationsplein. En dat ze niet alleen de enigste zijn, blijkt wel uit het niet aflatende stroom van positieve reacties die het gemeentehuis bereiken. Tijd dus om met elkaar het glas te heffen en het stationsplein officieel te openen. Tot ziens op vrijdag 16 juni om 12 uur op het stationsplein in Zandvoort. Helemaal goed, succes moet je vieren. Kijk, dat ja. bedoel ik. Toch? Dit is ZFM. jij dat nog een beetje? Move like Jacker? Het zegt me helemaal niks. Nee? nee? Je kan niet bewegen als Mick Jacker. Nee, nee, nee, zeker niet. Nee? Nee, dan heb je over die grote lippen. Dat hoeft niet. Uh, <laughs> ik, ga de, ik ga hier niet verder op in. Maar ik heb nog ik heb wel een leuke. Ik zie toevallig op Facebook een heel leuk dingetje staan. Een, een wijsheid die we eigenlijk allemaal moeten nemen. Neem het leven toch niet zo serieus. Je komt er toch niet levend uit. Nou, nah. hè? Huh? Okay. Is hij leuk? Uh, ja. ja, nee. Uh, vind je hem leuk of niet? Ik vind hem helemaal... Uh... Je vindt hem niet leuk? Ik ben er een uh, uh, flabberkest. <laughs> We doen wat stemmigs om het even een beetje te verhullen. Ja, dat is wel. <laughs> En, uh, uh, afgelopen weken is sportservice Heemstede Zandvoort... gestart met twee sporten die speciaal voor senioren ontwikkeld zijn. Rollatorwandelen en wandelend voetballen. Oftewel Walking Football 60+. Plus. De beide sporten zijn laagdrempelig... en worden onder begeleiding op donderdag aangeboden. En de deelneming is gratis. Ik zal eerst iets vertellen over dat uh, rollatorwandelen. Uit onderzoek blijkt dat vele senioren veel te weinig bewegen. Vaak zijn er niet voor sporten... Nee, vaak zijn ze er niet voor te sporren, terwijl het zo belangrijk is. Afgelopen week is Sportservice Heemstede Zandvoort gestart met de wekelijkse wandeling voor rollatorgebruikers. Alle gebruikers van een rollator zijn van harte welkom om mee te lopen. Start en eindpunt is op donderdagochtend bij Pluspunt in Nieuw-Noord. De start is om 10 uur en na 30 minuten is de groep weer terug bij Pluspunt. Daar kan er nog gezellig met elkaar, op eigen kosten overigens, een kopje koffie worden gedronken. En het tempo en de afstand wordt aangepast aan het niveau van de groep. Dus het is een rondje parkeerplaats. Ja, ja. dat is zoiets zijn. Maar goed, ze bewegen wel. Ja, en dat is. was de bedoeling. Ja. Ik, zal straks weer, ik ga het eerst even lezen over walking football. Ik ben benieuwd wat dat is. Gaan we eerst een plaatje doen? Ja, gaan we eerst een plaatje doen. It's systematic. It's hydromatic. Why it's a greased lightning? Is lightning our head lifters so and four-barrel pods, oh yeah. Keep talking, what we talking. Fuel injection, cut off and chrome. film was dat altijd, hè? Daar hadden we het net over. Ja, dat tijden. Ja, dat waren tijden. Een dikke dikke weer lekker medelal, hè? Dat is heerlijk. Ja. Hey, ik heb eventjes gekeken naar dat walking voetbal. En walking voetbal is vanuit Engeland overkomen waar je en wint in Nederland aan populariteit. We hebben die storm al niet mee kunnen nemen. Hè? Dat bedoel ik. Het is een langzame variant van voetbal. En hoe heette dat ook alweer? Wat is de voetbal? Kijk, dat ja. bedoel ik. <laughs> Speciaal voor voetballiefhebbers... mannen en vrouwen op gevorderde leeftijd... Het openbare speelveld op de Vlemingstraat leent zich uitstekend voor het spelen van dat voetbal. Christopher Manuputti van sportservice Heemstede Zandvoort begeleidt het voetbalspel. Het biedt oefening en uiteraard partijspel aan en voorziet de deelnemers van tactische en technische tips. Bij voldoende animo wordt walking voetbal een wekelijkse terugkerende bewegingactiviteit. Iedere donderdag vanaf 11 uur. Voor een kopje koffie of thee na afloop geldt hetzelfde als bij rollator wandelen. En in de toekomst wil sportservice Heemstede Zandvoort in samenwerking met SV Zandvoort een team opstarten. Ah, dat is wel leuk hoor. Dat vind ik grappig. Dat ja, dat vind, vind ik leuk. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. En dat, ik, ik snap het nu ook een beetje. Ze, ze schieten niet, maar ze lopen achter die bal aan, denk ik. Ja, dit doen ze met voetbal ook. Hoor. Ja, maar dit heet walking voetbal. Dus in een... Ja, dan doen ze het op een sukkel draf. Wandelend, ja. Tussen Hotseknotse en Hubbeltup voetbal. Ja, Hotseknotse en Hubbeltup. Ja, -pup <laughs> ja, ja. ja ik, we hebben er. Nou... Het zal erom hangen. Ja, maar dit is wel een mooie, dit. Ja, je sluit, met, je sluit wel heel mooi af. Ja, we moeten er nog eentje tussendoor doen. Oké. Okay.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 Iedereen weer terug voor uh, ons, ons horen. En Aan, de dan de dan zijn er klaar, Aan de andere hè? kant. nieuws Aan de andere kant. kant. De boodschappen. Gaan we gaan boodschappen doen. We gaan even boodschappen doen. We gaan even boodschappen Ja. Ja, en we gaan ook net nieuws luisteren. Ja? ja. Hey, ik ga boodschappen doen. je gaan boodschappen doen? Ja. Oh. Jawel. Nee. Jij ja, ja, krijgt gewoon een opdracht van Jenny, hè? Ja, hey, yo, hey, ja boodschappen doen. Hey, hey. Ja, ja, dat ja. bedoel ik. Nou. Oké, okay, Jannie is duidelijk. Hij vergeet de helft, dus stuur hem even een dingetje dat hij het... Uh... Nou, ik morgen smorgens altijd bij Max mee. Niet? moet ik altijd die boodschappenlijst moet ik onthouden. Maar ah, oké. Okay. Lukt mij inderdaad, uh, de helft vergeet ik. Uh. <laughs> uh, tot strakjes. Ja, tot zo. Oh.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 En in de ether op 106.9. Straks meer. C, -F -M. C -F -M. Maar nu eerst.